...en alweer een nieuwe aflevering van onze serie Eindtijd en Profetie. Vorige week hebben we het gehad over de actualiteit van de dag... ...en vooral ook over de doorgesneden teksten. Daar hebben we een aanvang mee gemaakt. En daar gaan we ook vandaag heen verder. Jan van Banneveld heel hartelijk welkom. Dank je. Doorgesneden teksten hebben we het over gehad. Kun jij kort voor de kijkers die het vorige week niet hebben gezien... ...nog even vertellen wat dat nou precies is, een doorgesneden tekst? Ja, heel simpel. Dat is een tekst waarvan het eerste gedeelte vervuld is... En het tweede gedeelte nog op vervulling wacht. Ik heb twee voorbeelden genoemd. De engel Gabriel tegen Maria, tegen Mirjam. Ja. Die zei dat ze een zoon zou krijgen. Dat is gebeurd. Maar ze zei ook dat die zoon koning zou worden. Niet alleen over Israël, maar over de hele wereld. En dat is niet gebeurd. Ja, dat is een heel makkelijk te begrijpen ja. situatie. Maar ook de intocht in Jeruzalem van de heer Jezus. Mm -hmm. Hij is op dat ezeltje gaan zitten, zoals in de profeet Zachariah staat. En ja. de mensen juichten. Waarom juichten ze? Ze zeiden, de koning komt. Ja. Dat staat ook in Zachariah 9, eh, vers 10. 9 en 10. En dat is niet gebeurd. Ja. De, en zo zijn er nog een tiental meer van die doorgesneden teksten. Ja. Waarom dat hij waarom? Ja, waarom, waarom duurt het ja. dan ook zo lang? En, en uh, waarom, dat is de nog een belangrijkere vraag. Waarom moet Israël zo lang wachten ja. op het beloofde koningschap? Ja. Waarom al die eeuwen, nu al twintig eeuwen, van lijden en van strijd en verdriet ja. Ik heb daar enorm mee geworsteld En dan gaan we, heb ik iets gevonden in Genesis 15 Ja, dan moet je wel vroeg in de Bijbel zijn Dat wou ik zeggen, dat is dan uh, in Genesis nog, 15. Nog, nog meer eeuwen terug Ja, ja <laughs> nog meer terug bij Abraham ja. Daar verschijnt God aan Abraham in een soort visioen en uh, daar zegt God in vers 15, En vers 13 gaan we wat terug. Abraham, wees verzekerd dat je nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat het hunne niet is. Egypte natuurlijk, dat is de ballingschap in Egypte geweest. Ja. Uh, en dat die hen zullen verdrukken 400 jaar lang. Dus 400 jaar heeft Israël in ellende in Egypte gezeten. Waarom? Uh, ...goed, dan zullen... Uh, ...gij zult eruit trekken... ...maar waarom zal dat dan gebeuren? Uh, dat staat in vers 16... ...het vierde geslacht... ...echter zal hierheen terugkeren... ...want eerder is de maat... ...van de ongerechtigheid... ...van de Amorieten niet vol. Wie waren de Amorieten? Dat waren de inwoners van de toenmalige Canaan. Hmm. Dus Israël kon nog niet... ...naar Egypte... ...omdat God nog 400 jaar... ...geduld had... Nog niet in Israël. Ze zaten in Egypte. Met, uh, ja. Ze kon niet uh, naar Canaan. Ja. Uit Egypte ja. naar Canaan. Ja, ja. Ze konden nog niet bevrijd worden daar. Ze moesten nog 400 jaar... in de narigheid zitten. Maar waarom heeft God dan zo'n periode van 400 jaar? Daar had hij toch ook... of 600 jaar of 200 jaar voor. Waarom precies 400 jaar? Ja, dat, dat, mag God ook <laughs> zelf iets beslissen? Nee, maar, nee, maar ik dacht... Dat misschien, misschien dat daar een reden Ik voor is. zie daar geen symboliek in. Nee. Maar wel zie ik hier een teken in van Gods ongelofelijke genade en geduld met de wereld. Ja. God, wacht. God wacht. Het enige wat God wil van deze wereld is alsjeblieft, zegt de Heer, God, bekeer je toch. Ja. He, van Israël, maar ook van de hele wereld. Want God heeft geen zin in al die oorlogen. Mm -hmm. God had er eigenlijk geen zin in dat het voor Jozua nodig was om, om die, die Canaanieten daar uit te roeien daar. Maar het is, het, is, het is nogal wat, want er staat hier dus uh, dat uh, die 400 jaar nodig was omdat de maat van de ongerechtigheid uh, niet vol was. Nee. Maar ja, wat, wat dan met de ongerechtigheid van deze wereld van nu? Nou, dan gaan we eens kijken naar uh, Romeinen, want daar vinden we misschien een oplossing. Romeinen 11, daar staat ook iets in over Israël. Het is van de verharding van Israël. God is nog niet tot doel, zijn doel gekomen met Israël. God komt pas tot zijn doel als het moment aanbreekt dat de Messias komt, dat de heer Jezus terugkomt mm -hmm. op een gegeven moment. We zullen nog wel een keer, zo de Heer wil, laten uitleggen hoe dat allemaal gaat gebeuren. Ja. Dat allemaal in de Bijbel, alles is in de Schrift. Oké. Okay. Nou, dan gaan en we even 11. kijken. Uh, in vers 11, in vers 25, als ik het goed heb, ja. Uh, ik zal u niet onkundig laten van dit goddelijke geheim. Een geheim zit erachter. Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen. Gedeeltelijk. Totdat de volheid der heidenen binnengaat. En zo zal heel Israël behouden worden. Totdat de volheid der heidenen binnengaat. Ja. Dan komt heel Israël tot behoudenis. Dan komt God tot zijn doel met Israël. Hmm. Wat is die volheid der heiden? Er zijn twee theorieën over. De ene theorie is dat de maat weer vol is, net als bij de Kanaanieten, ah, ja, die waar je het net ook over had ja. van deze wereld. Ja. Nee? En de tweede komt misschien aan het eind van de uitzending even op, maar eerst deze eventjes, ja, okay. anders wordt het te veel. Ja. Nee? Uh, en, en dat zien we in deze tijd, de maat van de ongerechtigheid van de wereld wordt steeds voller. De hele wereld is bijna antisemitisch. Ja. In elk geval anti-Israël. Ja. Alle volken maken zich op om straks tegen Israël oorlog te gaan voeren. Ja. Dat zit er dik in. Het gaat nu al alleen maar via resoluties van de Verenigde Naties en zo. Mm -hmm. Maar straks, net, net waar we de vorige weken over hebben gehad... die miljoen die ze willen laten optrekken, een, een mars tegen Jeruzalem. Ja. Alles gaat die richting op. De, de, de ongerechtigheid, het onderdrukken van de armoede, uh, de rijken die steeds rijker worden en de armen bestelen, uh, het, het kwaad van de abortus en, en nog veel meer van dergelijke dingen. Ja. De maat van de ongerechtigheid van de wereld is bijna vol. En, ja, dat dus, is het, dus... en, en dit is eigenlijk, wil ik nog benadrukken, een stuk van het lijden van Israël wat ze moeten doen als knecht des heren. Het, de heer ja, Jezus is ja. de knecht des Heren, ja. maar ook door de hele Bijbel heen, zelfs Zacharias ook in het Nieuwe Testament, noemt Israël de knecht des Heren. Ja. En de knechten van de Heer moeten altijd lijden. Ja? Ja. Dus dat is een, een Bijbelse wet. Knechten van de Heer in de gemeente, in de verdrukking, de christenheid in de verdrukking, moeten altijd lijden. Maar betekent dus eigenlijk dus als, als er wordt gesproken over de maat uh, is bijna vol. Dat je dus eigenlijk gewoon kunt zeggen van ja, uh, de, God laat niet meer toe dat, dat er nog meer ongerechtigheid gebeurt dan tot dat moment. Uh, het, het kan niet meer, denk ik. Het ja. kan niet meer. Um, weet je, het is niet dat God dan gaat oordelen, maar dan is het zo erg geworden voor God. Dan moet hij wel wat doen. Uh, hij doet niks. Het kwaad straft altijd zichzelf. Dat we nog leven... Nee, maar ik bedoel, dan moet er wel een keer een eind komen. Moet een, een pun, he, hij tuin, moet een punt dat, zetten. Van, dat is juist, Tot ja. zover en niet ja. anders, niet verder. Ja, dat klopt. Maar God trekt zich dan terug. Ja. Hij verbergt zijn aangezicht. Ja. En als ik als leraar mijn aangezicht in de klas verberg... en even koffie ga drinken of zo... dan is het binnen een mum van tijd een rotzootje in de klas. Ja. Als God zijn aangezicht verbergt over deze wereld... Dan wordt het een troep. Dan krijgen de machten van het kwade. De duivelse machten krijgen vrije hand. Ja, nou, en, Niet en, alleen de machten van het kwade. Ook de simpele dingen van mensen die geen rekening willen houden met God. Eh, leiders. Nou, ja, dat gaat er maar, wel over leiders. Nou, en die gaan krijgen, hun eigen gang. Die gaan uh, hun eigen gedachten volgen. En dan krijg je dus vanzelf maar, allerlei... Ook, ook, maar dat zijn ook de machten van het kwade. Ja. Uh, de mi de minimummachten. En de ja. maximummachten zijn dat dan. Ja. En, en dat is het punt. God trekt zich terug. En, en, en dat is... Mijn grote angst, God trekt zich ook terug over dit land. Mm, over Nederland. Daarom heb ik al, al, al zo vaak geroepen. Het is opwekking of oordeel. Ja. Dat is een duidelijke zaak. Ja. En, en dit is deel, zeg ik nog een keer, van het lijden, het messiaanse lijden van Israël. Ja. Want God zegt, Israël, je moet nog even wachten. Je moet, nog even moet je doorbijten... Voordat het allemaal uh, goed komt. Maar Jan, dat weten de mensen in Israël helemaal niet. Denk ik niet, nee. nee. Jawel, orthodoxe weten het wel. Een volgende, uitzending, ja. een volgende uitzending ga ik hier dieper op in op deze opmerking. Is het goed? Ja, heel goed. Ja. Ja. Over één of twee uitzendingen. Ja. Dan gaan we daar heel diep okay. op in. Nou ja, goed, dan houden we dat nog even vast. Ja, ja, onthoud het dan ja. maar. Want ik wil nog graag, als je het goed vindt... nog twee van die doorgesneden teksten laten heel goed. zien. Ja. En dan krijgen we nog een reden. Ja. Eentje... Van een zeer onbekende profeet Haggai. Nou, Dat, ik vind hem niet zo onbekend hoor. Ik vind Haggai wel een mooi boek. Ja, ja is het ook. Maar Haggai is een van de twee profeten. Die profiteerden tijdens de terugkeer van Israël uit het mm -hmm. Babylonische ballingschap. Ja. En hij bemoedigde de mensen om de tempel aan te, ja. te gaan bouwen. Daar gaat het hele boek Haggai ja. over. Mensen bouwen de tempel. Mm -hmm. Want dan zal God je weer gaan zegenen. Ja. In dit opzicht is die erg actueel. Ja. Nou, laten we dan zo'n... de tekst daarvan lezen. Hij zegt hier... in hoofdstuk 2... waar ze al begonnen zijn... aan de tempel en waarvan ze eigenlijk... ze vonden er niks aan. Hij, een, een veel te klein gebouw vonden ze in het. En dan staat er... de toekomstige heerlijkheid van dit huis... zal groter zijn... dan de vorige... Zegt de Heere der Heerscharen. Op deze plaats zal ik heil geven. Luidt het woord van de Heere der Heerscharen. Mm -hmm. Heb je weer zo'n doorgesneden tekst. God heeft op die plaats heil gegeven. Wie is het heil? Dat is de Heer Jezus. Ja. Yeshua, de Joodse naam, betekent heil. Ja. Betekent verlossing, bevrijding. Dus heil is maar, gekomen. Maar die, die heerlijkheid over die tempel, die is niet gekomen. Er nee. is alleen maar ellende gekomen. Dat is ontzettend belangrijk dat je dat even goed, uh, goed vasthoudt. Ja. Nee? Nou, uh, en dus de tempel zal worden herbouwd. Ja. Hm. Hoe die heerlijkheid komt, staat ook in de Bijbel. Want ze waren hier toen bezig met de herbouw van die tempel. Ze waren bezig en, dit, met, ja. en dit was de tempel in Achie, die uiteindelijk in... Uh, Het jaar 70, 70 verwoest, is, ja. verwoest is. Dat dus gaat, over is deze, heerlijk. gaat over deze tempel. Ja, ja, ja, ja. Ja. Ja. Ook een tekst die ik dan zomaar even aanhaal, dat schiet me net even te binnen... Mm -hmm. Dat is uh, uh, dat de heer Jezus zegt, uh, ik zal, deze tempel zal een bedehuis worden voor alle volken. Ja. Dat was tijdens dat de heer de tempel aan het reinigen was. Mm -hmm. ja. Maar de tempel is, de heer heeft die tempel wel gereinigd, maar het is geen bedehuis geworden voor alle volken. Ja. Die tempel is zo'n 30, 35 jaar daarna volkomen verwoest. Ja. Het ja, is dus weer en... zo'n doorgesneden profetie van de Heer die hij uit Jezaja, ik meen 56, citeert. Wat ja, wel, wel, wel een aardige vergelijking is, dan denk ik. Uh, dat als we weten dat zeg maar, de tempel in het jaar 70 verwoest is. Uh, dus dat met het verdwijnen van de tempel uh, ook zeg maar, 2000 jaar stil is gebleven in de, vanuit de hemel? Ja. Dat is ook zo. En dat... Zolang er geen tempel was, heeft God dus ook niet gesproken. Ja. Of tenminste dingen gedaan. Hij heeft die, die tijd. Ja, ja. Heeft Daarom hij, denk uh... ik er aan, en denk ik er heel sterk aan... dat in een, na een toekomstige oorlog in, in het Midden-Oosten... Uh, die spullen, die afgodentempels op de Heilige Berg vernietigd zullen worden. Ja. Het is natuurlijk te gek om los te lopen. Weer zo'n zo dwang van de islam dat joden er niet eens mogen bidden... En dat ik mijn Bijbel niet eens mee mag nemen als ik het tempelplein opga, dat mocht ik dan aan de gids geven. En, en, en, en dat als je daar waagt om even de mond te prebelen in een gebed, dan heb je meteen wat van die moslimwachters op je nek. Ja, is dat zo? Ja, ja dat is ik zo. ben daar nog nooit geweest. Maar... Nou, ik ben er ja. verschillende keren ja. geweest. Ja. Ik, ben, ik heb dan allemaal wel heel zachtjes gebeden, maar uh, je doet het ja, wel. Je, je mag alleen maar op bepaalde momenten. Mag je ja, dat klopt er nu op. Wij maar... hadden geluk dat we er ja. even op mochten. Ja, ja, precies. Ja. Maar dat is toch te gek om los te lopen. Het, het meest belangrijke heiligdom van Israël. Nou ja, dat de joden er zelf niet op mogen. Ja, dat ze, dat ja. De temp, waar de tempel van Salomo stond. Ja. Waar de heer Jezus gepredikt ja. heeft. Ja. Nou, en dat is weer de, de, de macht van het geweld van de islam. Ja. Ik, ik weet niet of ik het jou verteld heb. Maar uh, misschien dat ik het in een van de uitzendingen wel eens gezegd heb. Dat uh, een, een, een mevrouw mailde mij, of schreef mij geloof ik... Uh, ...dat zij had een droom gekregen en ze zag zo, in een droom zag ze een raket komen... ...richting uh, Jeruzalem. Uh, die moet natuurlijk uit Iran gekomen zijn waarschijnlijk. Uh, en, uh, en ze zei, kijk, er komt een raket aan. En, uh, en voordat ze het in de gaten had, uh, werd hier de richting van de raket omgebogen... ...en die werd dus in uh, de plek uh, van de moskee geboord. En oh, dus uh, was het opeens weg. Ja, er zijn zoveel van die dromen. Ik maar, heb het daar moeilijk mee, hoor. Ik heb het, maar ik, op de een of andere manier moet hij verdwijnen. Want als ja, hij er blijft staan, gebeurt er niks. Dat is ook zo. Dat is ook zo. Dus er, en het ik moet heb, wel een beetje op wonderlijke wijze okay, gebeuren, Daar toch? heb ik een aardige anekdote over, hoor. Ja. Mag wel even, Ja, zeker. Hè? was jaren geleden was er weer zo'n oorlog. Ik meen dat het uh, de Yom oorlog was. Ja. En toen begon Jordanië mee te schieten. En ik bel mijn vriend Johan Frinzel, de oude Frinzel, belde ik op. Jo, wat erg, wat erg. De Jordanië gaat ook al meedoen. Israël in nood. Halleluja, zegt Frinsel. Ja, die komt van die gekke dingen zeggen. Halleluja, zegt hij. Hoe kun je dat nou zeggen? Ja, die Jordaniërs, die schieten nogal slecht. <laughs> ja, ja, precies. Ja, nou ja, dat, ja. dat kan. Maar, maar als, als het, uh, het Joodse volk of het leger, het Joodse leger... Uh, zelf gaat ingrijpen en die tempel gaat af die moskee gaat afbreken, dan hebben we echt gewoon een rel in de wereld. Dat komt, ja, ja. komt er een Wereldoorlog. Dus het zou hem toch mooi zijn als dat op een bijzondere manier vanuit de hemel gebeurt. Ja, maar dan nog krijgen de Zionisten de schuld. Ja, de, de, de leugen wel. die regeert toch. Ja. Nee, ik denk dat het eerder. Dat is mijn scenario hoor. Maar ja, ja. ah, heb het, je dat ook gedroomd? dat ja <laughs> kijk dat uh, er weer een oorlog komt ja. dat Damascus verwoest wordt ja. uh, dat uh, eindelijk de wereld gaat in Israël gaat dat winnen dat moeten ze wel want de laatste oorlog die ze uh, verliezen is ook de allerlaatste oorlog mm -hmm. maar dat uh, de wereld het dan zat is en dat dan er een wereldleider komt die de hele Midden-Oosten dwingt om zich uh, te ontwapenen ook Israël. Ja. En dat dan in die periode uh, de tempel herbouwd wordt. Of da en dat in die oorlog ook die, uh, die moskeeën verwoest worden. Onder het scenario van de antichrist wil zelf in die tempel zitten. Uh, dat is ook een scenario, ja. Dat de antichrist dat, uh, dat gaat doen. Hij gaat hem zelf bouwen. Uh, maar dat laat, die dat God, stimuleert. laat God dat toe? Dat, dat de tempel door de antichrist gebouwd wordt? Nou, de tempel, die, die tweede tempel in de tijd van Haggai waar we het over hadden... Die is ook gefinancierd door de, de koningen van Perzië en Medië. Ja, ja. En de, af, de offers werden ook dus, door die koningen dus, betaald. Alles uh, werkt mede ten goede. Nee, nee, alles werkt niet mede ten goede. Uh, God heeft toch alles in de hand. Die, kan de, uh, die gebruikt zelfs de, de antichrist en al dat geboefte... Ja. gebruikt hij om uh, zijn, zijn plannen te vervoeren. Ja, maar goed, dat zou nog wel eens een heel aardig uh, scenario kunnen zijn. Dat is dus inderdaad. Kunnen. Ja, de antichrist ja. uh, denkt van, jongens, ik moet een plek hebben... want ik wil op de ja. hoogste berg ja. zitten. Want dat zegt hij, hè? Ja. Dat kan berg ook zitten. gebeuren tijdens de oorlog van, uh, van Gogh uit Ezekiel 38. Ja. Want als je bekijkt wat voor wapens hebben ze daar in die oorlog... Alle, alleen maar primitieve wapens, de legers die Israël overvallen. En waarom overvallen ze Israël? Om buit te maken... Als er maar een kleine periode van zogenaamde valse vrede komt... Mm -hmm. hè, waar de Bijbel ook over spreekt... Ja. dan is binnen een mum van tijd is Israël het, langste, het rijkste land van de wereld. Ja, Denk nee. aan de olie die ze gevonden hebben. Ja, Denk aan. aan het gas ja. wat ze gevonden ja. hebben. Denk aan al hun technische vernuft. Ja. Uh, bijna alles. Uh, ja, want uh, even, even tussendoor, wij uh, horen natuurlijk van boycott op uh, Israël... Maar als je Israël echt uh, wil boycotten, moet je dus ook uh, zo... Uh, je gsm weggooien. Je moet je gsm weggooien, je, je telefoon, en, want alles wat daarin zit is technologie en, uit de en Israël. En je televisie bij het vuil zetten. Ja, ja, precies. zou ook wel een en, voordeel zijn, want dus, dat, behalve Family Seven komt er niet veel geval goed. <laughs> dus, dus dan moet je ook principieel zijn en dan moet je ook uh, dat soort Natuurlijk. dingen boycotten. Ja. Was, maar dat is bijna onmogelijk, omdat in heel veel, heel, heel veel technologie Israëlische dingen ja, zit. Ja, ja. ja. Nou, er zijn nog ontzettend veel meer van die doorgesneden teksten. Maar ja, dat duurt allemaal te lang. Eentje nog. Ja, heel goed. Eentje nog, ja. want dan moeten we dat... In Micha. Ja. Mijn zoon heet Micha, dus dat, uh, dat is de profeet. Toen ik dat aan een uh, Joodse vriendin vertelde... kom je er toch bij je zoon Micha te noemen? Ze <laughs> zegt, nog, toen ben ik het boek Micha eens gaan lezen, ja. zei ze. En uh, toen begreep ik het beter. Ja. Nou, Micha. Uh, die beroemde tekst van Bethlehem-Efrata. Micha 5. En gij, Bethlehem-Efra-taal, zijt gij klein onder de geslachten. Uit u zal mij voortkomen iemand die heerser zal zijn over Israël. Nou ja, de Messias die is gekomen. Mm -hmm. Nou, en wat gaat er dan gebeuren, uh, wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid? En dan komt het. Daarom zal hij hen prijsgeven tot de tijd dat zij die baren zal gebaard heeft. Nou, en dan komt er ineens, dan staat er in vers 2... ...zal het overblijfsels van zijn broederen terugkeren met de Israëlieten. Mm -hmm. Dat gebeurt pas in deze tijd. Ja. Bethlehem Efereta is geweest, de Messias ja. is geboren. Maar dan zal ze terugkeren. Dan zal hij pas staan en hen wijden. Nu zullen zij rustig wonen. Want nu, nu staat er, zal hij groot zijn tot aan de einde der aarde... ...en hij zal vrede zijn ja. Bethlehem Efrata, 2000 jaar geleden. En dan ineens staat er achter. nu zal hij groot zijn en vrede zijn. Weer zo'n doorgesneden tekst. Ja. En het mooie is dat we hier zien, dan zal het overblijfsel van zijn broederen terugkeren. Ja. En die terugkeer zien we dat, nu nog steeds. Dat zien we nu nog steeds. Daar zijn ze nog steeds met Ethiopische ja. Joden bezig. Alleen en, ook Bethlehem is gesloten gebied voor Joodse mensen. Ja, dat weet ik, maar dat, dat gaat ook veranderen. Dat kan ook niet lang meer duren. Dat, dat zijn incidenten zoals in de tijd van Ezra en Nehemia. Ja. Daar had je die Sambalat ja. en, oh, ja. en, en de Arabie Gesem en Tobias. Die slaaf <lacht> ja. eh, die Israël lastig mm -hmm. Die Ezra en Nehemia lastig vielen, Die de herbouw van de tempel wil tegenhouden. tegenhouden. Het is gewoon l'histoire se repete. De geschiedenis herhaalt, herhaalt zich. zich ook in deze ja. tijd op... Een, een, een duizend keer grote schaal. Ja. Daarom is het ook eindtijd. Ja. Snap je? Omdat het op zo'n wereldwijde schaal geschiet. Ja, precies. Dat is heel belangrijk. Ja, dus jij denkt dat uh, uh, Bethlehem binnenkort uh, vrij is, toegankelijk is voor Joodse mensen? Oh, ja. oh ja? Ja. ja. Ik heb me vreselijk geërgerd toen wij naar Bethlehem gingen. <coughs> toen moest onze Israëlische gids, die moet achterblijven Ja, daar. klopt. Ik heb uh, onlangs ik had, ook meegemaakt. Ik had ja. even, even de neiging gezegd, dan gaan we geen van allen... Ja. Maar ja, was, de grote leiding was het weer niet mee eens. Dus je hebt <laughs> altijd grote leiding die ja, ja, goede precies. plannen in de weg staan. Ja. Maar dat is heel erg. Ja. Hier is zo'n zo doorgesneden tekst. En zo zei jij, er zijn talloze van deze de teksten. Oh, er zijn er nog veel meer. Ja. Ik zal even op mijn spiekbriefje kijken, want er staan er nog meer. Oh ja, Jezaja 9. Ja. En, dan, en dan moet ik toch even die, die andere verklaring geven. Ja, zeker. Dan daar gaan we mee stoppen zo. Want, want we hou, hebben nog een minuut moet of de drie. de tijd in de gaten houden. Dat gaat ja. allemaal zo hard als je zit te praten. Ja, zeker. Jezaja 9. Dat is ook een hele bekende tekst die, we, die vaak gebruikt wordt. Jezaja 9. Want, vers 5. Een kind is ons gebo geboren. Dat is gebeurd. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouder. Maar dat zien we nog niet. Ja. Dat zien we alleen nog in de gemeente als God het daar... De heer Jezus daar tekenen doet van genezing, van redding, van bevrijding. Ja. Maar de heerschappij over de wereld is er nog niet. Mm. Daarom staat ook aan het eind van openbaring, staat dat zo duidelijk. Hè, wij prijzen u, Heere God, dat u uw grote macht op u genomen hebt. Mm -hmm. En het koningschap hebt aanvaard. God ja. is koning, ja. maar hij heeft het koningschap nog niet aanvaard. Ja. En dat zien we hier ook gedeeltelijk. Eh, men noemt hem wonderbare raadsman... Mm -hmm. ja, dat uh, ja. we merken we elke dag dat de Heer onze laatste ja. is. Absoluut. Sterke God en een vredevorst. En dan komt het, vers 6. Groot en heers, zal de heerschappij zijn. En eindeloos de vrede op de troon van David. Ja, dat is dus, dus ook nog niet gebeurd. Dat nou, is nog niet gebeurd. En over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid. Ja. En dat is bijna mijn dagelijks gebed. Heer, kom alsjeblieft ja. recht en gerechtigheid brengen op deze aarde. Precies. En de Heer doet het niet. Vorige week mm -hmm. hebben we gezien vanwege zijn grote langmoedigheid. Ja. Omdat hij niet wil dat er een zondag verloren gaat. Ja. Omdat hij niet wil dat mm -hmm. al die rampen plaatsvinden. Niet, maar, maar het moet komen. Okay. Van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de Heer, de Heer Scharen, zal dit doen. Ja. En dat zien we in deze tijd, want God zegt ergens in Jezaja, staat dat, ik meen in Jezaja 60, het laatste vers: daar staat. Ik zal het de tijd met haast doen geschieden. Ja, precies. Ja. En we zien het, de een razend ja. voorbij en profetische vervullingen. Oké, okay, Jan, we hebben bijna uh, oh, ja. Ja. die tijd. En je wilde nog één verklaring geven. Ja, ja, oh dat moet nog één verklaring. De, ja. de eerste verklaring was Gods barmhartigheid. Ja. De tweede verklaring vinden we in de eindtijdrede van de heer Jezus. Dat, uh, de meeste kijkers zullen dat onderhand weten na, ach, na uh, acht jaar onderwijs hierover in de Eindheid en Proventie. Ah, ja. Maar in, in uh, Matthäus 24, 24 is dat. Ja. En er staat dit in vers 14. En dit evangelie van het koninkrijk zal in de hele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde gekomen zijn. Ja. Wat is dus de rem die er nog op staat? Dat het allemaal niet gebeurt nog. Dat alle volken het evangelie nog niet gehoord hebben. Ja. Want God is een eerlijke, heilige God. Er is geen grijntje onrecht bij hem. Hij is de God van recht en gerechtigheid. Alle volken moet eerst het evangelie horen. God, God wil maar... niks liever hoor, dat koninkrijk vestigen. En hij wil niks liever tegen de heer Jezus zeggen... ga normaal, maar mijn zoon, ja, ja, ja. kom normaal, maar... want dan is er eindelijk recht en gerechtigheid op mijn aarde. Maar Alle volken van, moeten een kans hebben gehad. De, de mensen moeten... en God heeft eigenlijk in zijn plannen maar één probleem. Dat zijn wij. Wij gaan niet. Omdat wij niet gaan. Omdat ja. wij niet aan zijn opdrachten vervullen. Okay. Omdat we niet echt binnen uw koninkrijk komen. Ja. Niet? En omdat het evangelie niet met kracht verkondigd wordt in dit land... En dat de mensen nog niet weten dat er maar één naam is waardoor je behouden kunt worden. Dat is de naam van de Heer Jezus. En dat de mensen nog niet weten allemaal dat ieder die de naam van de Heer aanroept behouden hmm, zal worden. Ja. Nou hebben de mensen geen interesse. Hebben ze meer interesse over de hypotheekrenteaftrek en over hun pensioenen. Maar er komt een tijd dat er geroepen wordt. Ja. Er komt een Goed. tijd van nood. Ook over dit land. Absoluut. En, ja. en, en, en daarom moeten de mensen het weten. En daar wacht God op. Dat is dus de duidelijke tweede, een, tweede de, verklaring. De, de, de tweede reden. En weer het thema dat Israël moet wachten. Ja, precies. Israël, maar nou. ook de christenen in de verdrukking moeten wachten. Ja, dat is duidelijk. Dat is een ernstige zaak. Ik moet hiermee afronden, want de tijd zit er helemaal op. We zijn al over onze tijd heen. Geeft niet. Uh, maar het was zeer, zeer boeiend deze aflevering te horen. Hoe al die doorgesneden teksten ook uh, nog een duidelijke vervulling te wachten staat. Uh, hartelijk dank Jan uh, voor deze aflevering. Ik zie je natuurlijk graag de volgende aflevering weer. Nu thuis ook heel hartelijk dank voor het kijken naar deze aflevering van Eindtijden De doorgesneden teksten. We zullen er nog wel vaker op terugkomen, verwacht ik, in deze serie. En uh, ja, we weten dat uh, de beloftes die gegeven zijn, gewoon ooit vervuld gaan worden. En Jan zei het al: de tweede verklaring die hij gaf was dat wij als christenen, als het volk van God. Gewoon ons ding moeten doen, namelijk het evangelie verkondigen, daar waar wij gesteld zijn. En als God ons roept om te gaan, dan moeten wij gewoon gaan. Nou, een oproep voor mij en voor u thuis. Heel hartelijk dank voor het kijken en graag tot de volgende aflevering.